De regel 35. De rechterkolom, de regel 35. Dus volledige concentratie alles geven van jezelf. Hoe meer je geeft van jezelf, hoe meer zal je ontvangen. 35. Volledige aandacht. Nergens aan denken. Geen problemen, geen belastingen, geen dat, niets. Alles is alleen zit je hier met alles, met al jouw zinnen, met alles, met alles, niets uh, weggeven 35. Virush. Ki vaed alijat le Atik le'atik. Jonen, 36. Hi nichlelet bezivuga Shersham. We hi mala 37. Or huzir, umam shechet, or shar mekhinat, atik yomi. Pierush, de uitwerkh. Kie baet alia ta nukwa le atik yome, Want in de tijd van het opstijgen van de nukwa naar de atik yomi, hij niet leled basiwuga wordt ingesloten, sluit zich in, sluit zich aan, aan de zeeboek, dat daar plaatsvindt. Hoe komt dat? Altijd lager en lager, dat stijgt op naar een hogere. Wat is het eindstation? Als een lagere komt naar een hogere. Wat is het? Tot waar naartoe komt die? Waar sluit een lagere zich met een hogere, met een, in, in, het, in de zivuk? In de hogere. Wat, waar vindt deze boek in de hogere plaats? In de pij. Dus lager en lager. Het op altijd. Wat betekent opstegen? Erg belangrijk. Dus deze les is bijzonder. Ik hoop dat we nog meer kunnen. Maar ik moet het nu, nu en dan een beetje toelichten. Wat betekent opstegen? Opstegen betekent willen geven. Willen geven. Dat is de hele bedoeling. Ontvangen betekent willen, on, uh, naar, van boven aantrekken betekent willen ontvangen. Nou, welke intentie is dat? Is, dat is iets anders. Maar omhoog is betekent jezelf uh, verdunnen, jouw massage, jouw wensdikte. Om jezelf in overeenstemming te brengen met de hogere. Wat is dan het eindstation van, het, van elke ver, verdunning? P van de hogere. Deel, altijd naar de P altijd loopt, altijd gaan we lager, het gaat dat altijd op naar de P. En in de P is altijd van de, in de P van de hogere, dus in de is altijd wordt altijd zivuk ja, plaats vindt, altijd zivuk. duidelijk. waarom het, het licht het, uh, het licht blijft altijd wil altijd binnenkomen. Dus in de P, dus dat is wat hij ook zegt. Wanneer de noek van nieuws opsteegt, steegt op van de dikere aviat ventstikten naar de hogere, duidelijk dat ze stijgt op nu naar de attic welke station daarvoor is? Arrikanpi, natuurlijk, zij komt van Arrikanpi en dan komt nu naar de P van de attic en dan komt alles wanneer kom men komt naar de eerst naar de P betekent dat men geeft zichzelf volledig over. Zijn eigen aviat geeft men prijs, om willen van zich van het zich verbinden met de hogere. Maar dat kan natuurlijk niet. In de eerste instantie kan men dat wel doen. Ook wij dat kunnen wel doen, ja. We kunnen bijvoorbeeld op de les kan je dat wel doen. proberen te doen. Nu en dan lukt het wel, ja of niet. Maar als je naar buiten gaat, dan ja. hebben we weer jezelf. Precies hetzelfde is het hier. Eerst doen we ook wij doen dat. Weer eerst komen we naar de P van de hogere traptreden. Naar de P. Dan, daarmee gaan we ons, als het ware, annuleren onze eigen avioed. Wij worden dan, als het ware, als, als embryo leggen wij ons in de hogere. Maar dat is eerst. Maar daarna natuurlijk wordt, daar ga ik dan mee aansluiten aan de zewoek dat daar plaatsvindt. En dan wordt ook zewoek gedaan, ook op mijn eigen avioed. Duidelijk? Die ik wel prijs gegeven had, eerst, omwille van de eenheid. Maar daarna, toch komt het wel uit de uit de verf, uit de verde, uit de verf. Het gaat zich manifesteren. En daarop wordt ook gereageerd. En daarop wordt een bepaald niveau opgebouwd. Dat is ook wat hij zegt opnieuw hier. Dat hij zegt dat. Kie, nog een keer. 35. Kiba et aliat anukwa, want in de tijd van het opstegen van de nukwa naar de atiki jongen, 36. Hij niet lelijk bij zivuga shersham, zij sluit zich daar aan, aan, aan de zivug dat daar plaatsvindt. We hier, Mala, 37, orgozer. En dan gaat zij ook participeren daar aan zo'n, aan dat zivug. En dan gaat zij dan Orchoser op, doen opsteken, want dat Orjaschar orja shard komt op haar en zij komt natuurlijk naar boven met haar met haar eigen massach en zij gaat natuurlijk uh, uh, weerkaatsen dat licht dat haar bereikt daar in de atik, in de peur van de atik, om shehet schijnt Orjaschar en zij gaat aantrekken Orjaschar het Directe licht, michinata Atjik van het niveau van de Atjik ze Zij staat daar, daarom had ze dat ook ontvangen. 38. Vesalka, Virus, Schemala, Orchozer, mimata lemala. En nu opletten, nu gaat ons, hij gaat ons ding, ons uitleggen van de terminologie van de Zogar. Vesalka, salka betekent opsteken. In het Armees. En hij zegt. Het woord salka, En het woord salka, Dus a opstegen. Wat betekent? Betekent. She mala or Dat zij nu wat doet. Or opstegen. Mimata le Van beneden naar boven. Dus van haar massagen naar boven. En tegen haar massa Komt het licht. orja, jasar van de adik. En zij gaat hem. Hij wil penetreren. En zij gaat hem weer katsen. En dus, dat betekent Salka betekent omhoog. In dit geval Salka betekent weer orgozer omhoog te doen. En de, is de eerste regel, de linkerkolom. We nachta. En nachta is een Aramees van uh, afdalen. <coughs> ook in moderne talen zegt men maar dat ook, dat een, een vliegtuig, ja, die nacht die, die dan daalt af. En en het afdalen nachten betekent, wat betekent dat? Het woord van de zogen. Wat de zogen zegt, shemamshicha or yashar mimala mata. En afdalen betekent dat zij die wat die trekt het licht or yashar aan, van boven naar beneden. Al die fasen goed doorhebben, die fasen. De fasen van de geestelijke uh, act, uh, handelingen. Punt 2. Wat betekent dat zij dan aantrekt het, dat licht oor je van boven naar beneden? 2. ze az dat dan kabel het zij ontvangt de chokma, de wijze. Chokma, Waar razend satiemen alleen. In door, in de hoge verborgen geheimen. En dat hebben we geleerd daarvoor. Dat dat was gar de chokma. Anal. zoals boven gezegd werd. Drie. Naar de punt. Wamro, behadeihu, omore, she nichlelet, im, vier, a or, jozer, ve or, yashar, be atik atsmo, she be atik En dan de zoger zegt, wamro, in dat wat de zoger zegt, behadeihu betekent samen. Dus de, de zoger zegt, kijk, boven in de vierde regel, in de vierde regel boven, in de zogers zelf daalt, in, in het midden staat het, na de eerste komma staat het, We we nachten en zij steekt op en zij daalt af, samen behadeegu. En jij gaat ons nu uitleggen, wat betekent samen? Wamro en dat wat de zogers zeggen, samen. More dat verwijst naar, of leert letterlijk, maar leert that, she that, him that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, af that, that, that, that, that, that, that, in zich that, that, that, that, that, or that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, in de attic dat in de attic zelf at is. Dus dat zij sluit het oorgozer dat, dat zij had op uh, uh, opstegen. En het or, oorje schart, het directe licht, dat in de eitig zelf was, want dat is van de peer van de attik. Ja, dus die drie, die voorlopig die drie momenten. Dat eerst zij steegt op, zie dat, zij doet oor en dan wordt het een oor en het oor jasar, en zij gaat die beide in haar cel sluiten. Ja, duidelijk. zij heeft twee lichten nu. Eerst was het alleen maar oor van beneden naar boven. En dan ontving zij dan daarin het licht oor jasar, van boven naar beneden. En nu heeft die nu kwijt, Potentieel nu in zichzelf. Die twee. En van boven, en van, van de Die beiden. En dat is van het niveau van de attic. De regel 5. We rechel Schomer. We alad, we uh, tamnisar, almin, 5. De rechel 18 is 18e. De aien lo rata elokim zolateg. 5. We zes omer, en dat is wat de zoger zegt. Goed opletten. En zij komt binnen de 18 werelden die verborgen zijn. Zes. Van het, van de slag, van die werelden van de slag, dat, dat het oog heeft geen Elohim gezien dan, dan, dan, dan, dan jij. Alleen jij heeft dat. Jij heeft dat gezien. Dus degene die daar steekt op, die heeft dat die kan dat zien. Maar dat het op van het niveau is dat geen oog heeft dat gezien. Dus ook oog betekent ook de, o, het oog van, van Adam. Adam. Adam heeft het niet, niet ontvangen. En dat is dan wat die, de tweede, in de tweede... Het uh, tweede stadium van het werk. Wat aan iemand die zeer, zo, zoals hij vertelde, aan de volmaakte Zadik volmaakte gegeven wordt. De tweede, de tweede ronde van zijn werk. Hij, hij heeft zijn werk al afgemaakt hier. Persoonlijk. En dan aan hem wordt gegeven nog de tweede, tweede ronde. En dan komt, kan die dan de kracht hebben om te komen zo hoog. Dubbele punt. Zes. zeifen. Anasa beatik. Hu gamken ken. de atik Acht. Achercham. Li gamken tsadik ken. Sadik hai olm. Kmo. Neigen je zodat ze erop in, maar het is liet abo-ijma online kanaal. Ki hasiwug want deze wug zei deze wug. Je naast haar dat die in de attic plaats vindt. Hoe gam ken alleen attic die vind plaats die eveneens vind eveneens plaats. Op de jesot van de attic dat daar is. hij spreekt niet van de macht van de attic, natuurlijk de malchut dat daar staat, de malchut, de macht, dat alleen in de gmartikun, in de volledige gmartikun wordt daar op Dus niet hier, zie dat daar wordt alleen zivuk gedaan, nu naar de in de attic jezelt van de attic. Dus in de pij van de attic jes, uh, Zivuk wordt gedaan, gemaakt gedaan op de jesot van de attic. Dat daar staat. Dus de dus dus so, soort van de attic. 8. We hoe, gam, kent, zadig. En dat is eveneens. Zadig, zoals we hebben geleerd. Zadig, chai almin. Zoals we hebben geleerd. De zadig, rechtvaardiger. En chai almin van de achttien we, werelden. Zadig is de negende sfera. Maar zadig. Uh, dus dat betekent dat van de zieren, van de jesot, komt de, komende, die doet oor yashar naar beneden, naar de malgoed, ja, naar de noekwa. Oor yashar En zij doet oor gozer ook negen sferot. En dan negen maal negen, negen, en negen, dat wordt achttien. Daarom, eh, daarom jezot wordt genoemd. Gai Olmin. Gai leven van de wereld. En Olmin is de Nukwa. Dat is ook trouwens ook de. Gai is op 18. Huh? Gai is op 18. Ah, 18. Ik heb gezegd iets anders. Nee? 18. Dus 18. Dat gai is 18. Leven. En dat is ook 18. Precies. Dat is ook de reden dat het standgebed, dat hoogste gebed wat men. Uh, um, uitspreekt, is ook betekent, dat heet Shmonesre, dat heet het standgebed van achttien zegeningen. Want men moet dat ook uitspreken vanaf je zot En al die achttien zegeningen die men uitspreekt, die dan, dat is dan, uh, dit ook die heeft, daarmee, die heeft daarmee, daarmee, daarmee te maken. Dus hij zegt dat, dat dat is ook tzadik, gai almin, de leven van de werelden. Degene dezelfde tzadik die ook uh, or jashar en or gozer doet, uh, op, uh, afdalen, opstegen. En dat is negen en negen, dat is 18. En dat is dezelfde tzadik, dezelfde tzadik, zegt hij, van dezelfde eigenschap als je zot van de zirambiën, als de zot van de zirambiën in de tijd van zijn opsteken naar naar de hogere Abuidima. Zo so, luidt het. Wat uh, Natuurlijk is het hetzelfde want we wij hebben nu over de nukwa die steekt op naar Atik. Natuurlijk de nukwa steekt. Niet alleen op, maar steegt ook natuurlijk met de, ook met de Jezot natuurlijk. Tien, ella ki kia ha Jezot hazeede aatik, aien elf loraeta elokim zolotehe. Kijk nou wat je ons vertelt. Ella maar het verschil is, dat yes, deze Jezot, van de Atik, hier komt erg belangrijk iets speciaals wat hij ons wil vertellen. Dat deze soort van de Atik, dat is, dat is van de van slag van, het oog heeft dat nog nooit gezien. Het oog heeft geen Elohim gezien, behalve jou, behalve jou degene die dat die daar naartoe reikt met zijn woord wat hij vernieuwt in de Torah. Wat is het bijzondere van die jesot, van die adik? Kijk wat je zegt. Het is dus niet zoals zeer en ze heeft ook toch uh, uh, En de jesot van de zeer kan ook opstegens naar aboeïm. Waarbij, herinner je nog, waarbij de jesot verkrijgt ook nog kroontjes. Dus verkrijgt ook gar, die worden dan negens, of tits, verrood. Geweldig, maar het is toch niet dezelfde jesot, niet van die eigenschap als die soort van de zeeran zelfs niet wanneer die, die, die opsteigt naar de abovoima. Maar hier is het een zeer speciaal iets wat hij spreekt van de jesot van de atik. Hij zegt dat is van de slag, dat het oog heeft het nog no, weet het niet gezien. Is, dus, ki, 11, A zivuk, schel je Nasa, Alhamdulillah, ben zo daka a. Hamale or José Dertin. Kedele albis et aor Yashar Kanuta. Het geeft ons een briljante uitleg en eenvoudig. Dus hij hoeven niet eens iets toe te voegen. En mijn bedoeling is om stap voor stap helemaal alleen maar kleine toevoeging te geven. Die hazivouk, shale is van de zivuk van de jesod. überhaupt twaalf van de jesod. Naast al-massag, basodaka wordt gemaakt of gedaan op de massag. In het geheim van slan. Dus slan tegen de massag. Hamale or gozer. Welke massag doet. Orgozeer opsteigen. 13. Kendele halbieschetta. Orge schaar. Om. het orge Om het orge schaar. Uh, uh, omhullen. Dat is de hele kunst. Kan u daar zoals het bekend is. Punt. We gingen. mata 14. Wat? אבא ואימא, נבחן המסך לבחינת כנפיים המחוסות על פייפטין האור העליון, בעת שדוחים אותו לאחוריו, זסטין, וזה מורה שיש בהם כוח די-אדין, 17. hozer, nekra, or din. Goed opletten wat je ons nu vertelt. Wat is ook specifieke aan die soort van de Atik ten aanzien van de andere soort, Zelfs de soort van de, wat, wat in de zivouk is van de Abou Yima. Let op. And here, the We En zie hier. dertien. Le mata ba Abou Beneden, in de Abou Yima. 14. Nifhan wordt geacht aan De massage wordt geacht. Leef je als en knafaim als aspect van vleugels. Goed opletten. Hamechasot, hame, hame, hame al haar oorreilion, -ha welke vleugels bedekken het hoge licht? Oftewel Oriasar. Baet Shadokhimot Achoraf, in de tijd wanneer men hem. Uh, af, uit, afstoot uh, terug dat oor jashormen stoot af terug en dat vertelt hij dat dit als, als vleugels zijn dus de massaag van de aboima is net als vleugels die dan bedekken dat bedeken dat oor als het ware afdeken het doorkomen van licht oor hoge licht, oftewel oren uh, in de tijd van hier men hem weerkaatst of, of afstoot naar boven. Hij heeft ons een beetje te voelen wat dat massage is van de Abouwima. Want wij weten dat Abouwima die hebben daar uh, uh, avira dagje. Hun kracht is, is een dunne, dunne, dunne lucht. Het is geen kochma, het is gar, maar het is wel chassadin. Zestien. En dat leert, dat verweest, dat leert dat zij hebben de kracht van dien, dus de dien, de gestrengheid. Dat oorhozer, dat komt nu van de, de aboe-ima, dat daar heeft uh, de kracht van Dien, or Dien. Dat is het geheim dat elke orchozer wordt genoemd or Dien. Het licht van Dien. Dus van gestrengheid. Goed opletten. Dus elke orchozer dat opgetrokken op uh, van de massaag wordt. Omhoog trekt omhoog, dat is dien, dat licht van dien. En dien is natuurlijk de in zekere vorm van begrenzing, ja, omvolmakte, et cetera. En nu let op wat hij zegt. Zefentim, wat hij ons nog zegt. Zefentim. Nader punt. Mashe eenken ba'jesot atik anal. Achten. לוי אמ לוי קנף אה עוד מורהח וגומר 19 כי אפלפי חמסה חמסה חמלה אור חוזר ממטה 20 למלה בכל מקום אין בו בחינת כנפאי Let op, het is bijzonder belangrijk dat hier zit de clue. 17. Mashe enken bij Jesot Atik in tegenstelling tot de Jesot van de Atik zoals so boven gezegd werd. 18. Shesham maar dat daar is gezegd over de Jesot van de Atik dat um, in de Jesajas, Ishayahu, 30, daar staat geschreven dit vers. Loïcanef, ik Morecha, morega. Zoiets kan je het vertalen van. Uh, morega, betekent jouw leraar, betekent de schepper, het licht. Dat jouw leraar zal zich niet langer verbergen. Van jou. En verbergen wordt hier aangegeven met het woord uh, voor vleugels. Dus die jouw leerl zal zich niet langer. Onze uh, vleug uh? dus vleugels verbergen? Uh, zal, zich, zal niet langer zijn vleugels uitspreiden. Uh, om, um, uh, om zich te verbergen, als het ware. Dus met andere woorden, een sordien uitoefenen. Ja? Een sordien uitoefenen. 19. Ki afel pisha ma sag malo ho dat ondanks het feit dat de massage doet orgozer opstegen, met alle malen van beneden naar boven. Ook dus bij de isot van de attic. Daar is ook er, Micole, Macon, niet de orgozer natuurlijk. Mikoil makon, desalniettemin. Een bobje na het die heeft geen aspect vleugels geen vleugels betekent geen bedekking geen bedekking, geen dien punt we alken hoe 21 mechone gai gai almin geniezen de aien lo rata elokim 22 zult tegen we kennen daarom om kijk, daar zijn geen dien ook de orgozer bij Atik heeft geen dien. En daarom zegt hij dat, waar en kennen daarom. Hoe daarom deze jesot van de Atik, die heet, chai almen, uh, leven van de werelden, ganizen, die verborgen zijn. De aien van dat soort van het oog heeft het, hij heeft geen lokim gezien, anders dan alleen jij. Degene die, degene die dat uh, daar naartoe kan schieten met zijn oorgozer, komen daar naartoe. Uh, 22. Hij gaat zo geweldig uitleggen. Als 22. Kom maar, naar de punt. Ode beginnend 23 ein zar ki ein sham shum vierhonderdtwintig dinim ela ein lora eta elokin 22 Tweehonderdtwintig. Klomar. Dat wil zeggen. Dat dat daar is geen aspect van vleugels. Amekusot, mijn haradi. kijk nou wat je zegt ons? Wat zijn die vleugels? Dat daar is geen aspect van vleugels die bedekken van een vreemde oog. Daar moet het, ja, normaal moet het, oh, moet het die vleugels zijn van de chassadim, zoals we dat zeggen, of die moet. Dien ook, we die, zeggen, Dien die überhaupt heeft een zeer speciale, speciale uh, rol in de linker lijn. want Dien ook, die doet, Dien, in de Gworot, in de linker lijn, die doet ook uh, de vreemde, die daar wel iets van hebben, betekent de onreine krachten, die doet zij dan, als het ware, uh, uh, Angst, angst geeft het aan hen, als het ware, dat zij vluchten daarvan. Dat is wat hij zegt. Dat daar in de die, in die, soot van de uiting daar, daar is niet meer het aspect uh, vleugels die bedekken van, den, van een uh, vreemde oog. Zoals in lagere werelden, dan heb je dat in verschillende mate. Hoe meer naar beneden, hoe meer, hoe uitdrukkelijker, krachtiger zijn dat. En ook de krachtiger, hoe krachtiger moet ook de vleugel zijn. Om dat om te bedekken, zoals we dat ook geleerd ook van die arend, herinneren vrouwelijke arend, die bedekt zijn, zijn bedekt haar uh, kuikentjes, dat hebben we ook geleerd. Ook van dat soort. Kijk nou wat je zegt. Omdat daar zijn absoluut geen dienim in de atik 24. Maar dat daar is het, het oog, daar is de realiteit, dat weer te geven, dat zoger weer geeft door, door, door zo'n zinnetje van uh, beschrijving van het oog. Hij heeft niet gezien, de Elohim, behalve, behalve jou, dat jij alleen ziet het. Dus van dat soort. Eigenlijk van nadig Martikun, wat daar de kwaliteit van de realiteit van nadig Martikun. Dat ook die grote, volmaakte tzedikim die dat kunnen al ervaren, terwijl zij, zij nog hier op aarde zijn. 520. Uh, We hebben een en begrijp dat goed zeggen. Nu ga je ons zeggen: "Kia apkhina shi mimata le nikret ze 520 genieten. Amnam betkhinat ayn lora ta vechun. Kia apkhina shi mimata le malo. Let op wat je ons want het aspect van, van beneden naar boven. Alles wat beneden naar boven is. Nikret, geniezen, heet verborgen, die verborgenheid. 26. Amnam hi, michina, maar zij, die nu is in het aspect, ein lorata, het oog dat niet gezien had, etc. 27. We amro. Nafke metaman. We sha'atan, we atian, melein. 28. We sha'n, ki naafke Ainu, misot aziwuk, al. 29. Amasah. En ik raak hij al De aim loodertah wehule, we shatan gaenu, schemale orhozer me matelimala. Ik had ons die bekrimen uitleggen en wat de zoger zegt en in de in de taal van de Kabbalah zevenentwintig. We zijn Amro en dat is wat hij zooger zegt. We naafke met Amman en wat de zooger zegt. En zij ze gaat daarvan, zij gaat, zij vertrekt daarvan. We schatten. en zwemmen ze ver, en zwem en zwemt. We aatjan en ze komen, komen, melaien, die worden, ja. En die komen. Uh, uh, uit En ze komen uit, gevuld en volmaakt. 28. Die nafke met man, Want het begrip nafke met man, vertrekt daar vandaan. Wat betekent dat? Heino misoda zivug. Dat wil zeggen van de zivugge op de massag. Dat... Uh, Gai-almin uh, heet, dat, dat heet, welke massag uh, heet, Gai-almin, uh, dat is dan sluit op die jesot. Het leven van de werelden, verborgen leven van de wereld. Dus, de een, de een, lo, dat de oog, heeft dat niet gezien, enzo, enzo, so enzovoort. Uh, we shatan. dus het uitkomen, ja wat hij zegt, vandaar uitkomen, dat is, slaat op de zivouk, op de massag van de ison. 30. we shatan en zwemmen, wat betekent zwemmen? Aynushemale, mi mimatalamale. Dat wil zeggen, dat hij doet opsteken, orgozer, zoals Noekwa dat Noekwa doet, opsteken, orgozer, mimatalamale, van beneden naar boven. En van beneden naar boven doen, opstegen, oorgozer. Uh, uh, dat is net als zwemmen. Ja, van beneden zwemmen omhoog, hoger, hoger, hoger. 31. We atien, aino. Shemam shechet, Aor yashar, mi 32. We aze hem, Mlein. melein, o. Slemin, Mleim, <muchim> Baor, Yeshar. Michoch 33. Berazin, Satimin, Alay. We atjen. nu gaat hij ons andere begrip uitleggen wat hij zo gezegd. We atien, en zij komen. Hainu, en zij komen, dat was wat betekent komen. Of aankomen. Hainu, dat wil zeggen, Shemam Shechet, Haor, Yeshar. Mimalolamata, dat zij in de Nukwa trekt nu het licht or Yashar van boven naar beneden. Zij had Zivuk gemaakt, veroorzaakt. Zij sloot zich aan in de Peer van de Attic. En zij deed Zivuk, zij deed oor Yashar optrekken. En Orja Yashar kwam naar haar toe. En nu heeft ze twee, heeft ze oor Yashar en or Yashar. En dat trekt zij naar zichzelf toe naar beneden, van boven naar beneden, we azhem lehim, en dan zijn ze vol en vol, volmaakt, wat betekent vol en volmaakt, hij zegt, melehim, vol, beorjashar, van orjashar, van het directe licht, Mihochmata van de kochma. Barazin alleen in de, in de ho hoge, hoge, verbergen, verborgen geheimen. En het gogma van de hoge, verborgen geheimen, heeft hij ons gezegd, dat is gar de gogma. Nu trekt ze naar beneden, die noekwa, uh, ontvangt ze in zichzelf de. gar van de gochma. We gaan verder, maar is, we zien het nu al, dat dit het, het nieuwe nieuw heet, wat, wat, die, wat die volmaakte rechtvaardigen, dat zij de kracht hebben om ook de gar van de hoogma aan te trekken. Terwijl uh, normaal is het alle 6.000 jaar alleen maar uh, wak de hoogma ontvangen wordt, ja, zes tiende van de hoogma. Maar we zullen nog verder zien. En nog steeds is het nog niet duidelijk hoe dat, hoe dat hij zei toch dat, wel, we hebben dat alles geleerd. Zoveel keren dat. Alleen in de Gmartikonselen zal Garde kochma ontvangen worden. Hoe kunnen ze dan de Garde kochma ontvangen? Maar we zullen zien. 33. Ja. Barazin Satimen. Wat is, wat. Ah ja, ik, ik, ik lees het gewoon zo, maar inderdaad. Uh, hier staat het, ik lees het zo, alsof het normaal is. En heel goed. In de regel 33, het tweede woord begint met een samig. En hier staat het tet. Dus als je hem ver, ver, ver, ver, ver, verandert in samig. Ik lees het nog goed, maar het is inderdaad Heel Erg goed. Oké. Okay. Uiteindelijk dus het tweede woord van de regel 33 begint niet met een tijd, maar met een sameng. Goed opletten. Nu juist begint pas uh, het belangrijke dingen voor ons, wat hij ons, de onthulling die, die hoe hij ons, waar hij aan toe is om ons uit te leggen. Dus hij had daar bevgenaat, or 34. Kijk nou wat hij zegt nu. Dus hij had ons twee dingen in de regel 32, twee, twee dingen aangegeven. Dat die keren terug, mleim gevuld, ja, vol, vol en volmaakt. Dan heeft hij ons uitgelegd dat vol, dat slaat op. Or Yashar, op het directe licht, dat van boven naar beneden komt. Maar wat betekent volmaakt? En nu gaat hij ons dat uitleggen. Shlemim, u schlimim en volmaakt, van woord Shlomo, van woord Shalem, volmaakt, heel zijn. En de vol, en volmaakt, en zijn zij volmaakt, bifchenat or hozer. Van het aspect or 34 Se één booshoom dien. Die absoluut. welk orgozer. Absoluut geen dien heeft. Ela kulo Maar helemaal rachamim. Helemaal barmhartigheid. Dat is de ene. Dat is het licht dat orgozer. Dat in tegen in weerwil van alle andere orgozer. Elke andere orgozer is. Toch een vorm van dien is. Meer of minder. Sterker. Niet maar hier is dat Or Huzer is volledige Rachamim, volledige Barmhartigheid. 35. Bashavé ima Or Yashar. Dat gelijkwaardig is, gelijk is met dat Or Yashar, gelijkwaardig met Or Yashar. Want Or Yashar is, de directe licht is Barmhartigheid. En in de attic hier. Ook de het orcho, orcho zer in de atik is ook barmhartigheid. Dus, en van beneden naar boven, en van boven naar beneden is barmhartigheid. 35. We az weet at du kamei atik 36 jonen shehem mochanim lehalbisch atik jonen. We azen dan, weet Aden toe, dan en dan uh, komen zij in, komen zij uh, voor, voor, uh, voor de Atikjonen, verschenen zij voor de Atikjonen. Shehem Mukhanim, dat zij bereid zijn om. Aatik yomen te bekleiden. Zeif in der taak. We ze sheomer. Bahagie sha'ata. Aarach atik yomen achten Bahai mila. We naikha kamen en dat is wat hij zegt, de Zogar nu zegt, Bahai Shaata, op dat moment, Arachatik Jomin, Raiukt, of er staat misschien een mooi woord daarvoor, maar goed, ik gebruik uh, het gewoon, Atik Yomin, dat woord, ja, dat opgestegen was daar naartoe, samen met de Nukwa natuurlijk. Nukwa neemt alle woorden woorden wat het zadig zegt, neemt die mee met zich naar boven. Dan is de Atik Jomin, die ruikt dat woord, dat we neigen komen en het is aangenamer voor hem dan alles, van allen. Dat woord dat hem bereikt, is aangenamer van van de, voor de Atik Jomin dan alle anderen. En hij zal ons zo geweldig uitleggen. Waarom is dat woord dat hem bereikt, had? Met de noekwa dat dit aangenamer is dan alle anderen. Dubbele punt. 38 dubbele punt. Arach. Hoe zot de volgende pagina een zijn? 77. De rechter kolom, de regel 1. Neige de roege. Ki haziwuk hagadol Wanis ga, Twee. Gorem, naja de rucha, meode, nala, leatik, jongen. Op de vorige pagina nog, dat twee woordjes. Na de dubbele punt, 38. Aurach hij ruikt. Wat betekent hij ruikt? Hoezo? Dat is het geheim. De betekenis daarvan is de eerste regel de rechterkolom in Nij ga de roege het aangename van de roeg, want altijd ruiken betekent altijd geestelijk beschreven men, men zegt spreekt van roeg, Dus dat is het aangename van de roeg. Ki azivu, gagadol, van, ze, van deze grote en verheven ziewoegen in de Attik jonge. Twee, gorem neiga de roega veroorzaakt het aangename van de roeg, de aangename roeg, zeer aangename roeg, nee, aangename roeg, die zeer verheven is uh, voor de Attik aan de Attik Yom. 3. We who misum, shekol ha olamot, kulam, we bahem fir hem. as banukwa. Warum is it so, why is it aangenamer for the Atik jungen, that word that hem bereik nu medinukwa, meer dan al het andere? Isaac zegt ons. We who and that is omdat. Alle werelden samen. En alles wat daarin is. In alle werelden die daaronder zijn natuurlijk. Vier. lalim as Banukwa zijn dan ingesloten in die Nukwa. Want die Nukwa is de Nukwa opsteigt, Dan neemt ze alles mee. Dat woord. Dat woord neemt ze mee. Dat woord. Dat veroorzaakte haar opstegen naar de Aitik. Ja, dat is... Dat woord dat komt door het, dat is man, wat een, wat een rechtvaardige, de grote rechtvaardige heeft, door zijn vernieuwing van de Torah, heeft uh, aangewakkerd en veroorzaakt. De Noekwa steekt op naar de Aitik. Maar de Noekwa steekt op en neemt alle werelden met zich mee. Hoe, op welke manier? Natuurlijk dat het, natuurlijk dat het komt... Zij brengt alles mee, want de, de hele, zeg je dat, alle Rishimot, alle oorzaak dat van alles wat er is, is de, de bron van alles, is de Nukwa. Eigenlijk. In de Nukwa zitten in de bron alles wat uh, Biya en alles zit daar, komt alles van de Nukwa. Dat is alles, zij steekt omhoog, neemt ze alles mee, mee. De werelden, dus Biya, Biya, Briya, Tserayana, Sia, en alle inzittenden, alle krachten die daarmee zijn, die neemt ze mee daarnaartoe. Maar dat woord, dat de tzadik heeft naar boven gebracht, dat is, het, dat is dan de, dat woord is het meest uh, verheven van al. Want dat woord, dat woord veroorzaakt het opstijgen van de noekwa naar de attitude. vier uh, naar punt в сеуме. В найха ками Микула. 5 з а найха де руха магия ло Микула. Микол з сауламот кулам бават ахт. Леята тахлит 7 харсле муд вагагова шалега Kijk wat hij zegt ons. We zeggen sommer. En dat is wat hij zegt. We neigen komen met en, en dat is aangenamer voor haar dan alles. Dus voor, voor hem. En dat is aangenamer voor hem, voor de Aetikjonen. Dat, alle, dat alles, altijd alles. Dan alles, dan alles over. Dan alles, eigenlijk. Vijf. <coughs> die ze gaan neigen, de roeche want dat aangename van roog, dat aangename roog ik kan zeggen, aangename guur maar dat is dan aangename roog guur betekent roog magia lo mikula, kom tot hem van allen het betekent, kom van hem van, tot hem van allen kom tot, kom tot de aatik van allen wat betekent van allen mikulise, saulamot, kulambe, wat achat van alle werelden samen in één keer. Alles komt in één keer naar boven, naar de Atikjonen. Legiota, Taglit, Ashlemut. want dat is de uiterste volmachtheid en de uiterste hoogte. Shalleha ni vroula moot, dat daarover, dat waarop de werelden zijn geschapen. Dus de werelden zijn geschapen dat het, het hoogste van het hoogste is natuurlijk is te komen naar de Attic. attik, attik jomen ja? dat, dat is het hoogste. Natuurlijk binnen de 6000 jaar moeten we komen alleen tot, moeten we alle de hele schepping moet komen tot de atselunt, Ja, Dus de bia kan moet opstegen naar de Acilut. Maar daar zijn wel nog gradaties waarbij er zijn zielen die afmaken hun werk hier op aarde, en die dan komen tot hun eigen gemartheekoe, en die, die krijgen dan nog een taak, een, nog een extra taak, om verder door te werken, en die mogen te ontvangen waar hij het over spreekt, van de atik Maak Maak een pauze.